Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Groenland lijken de democraten de verkiezingen te gaan winnen. Meer dan 90% van de stemmen is geteld. En de inschatting is dat de democraten met ruim 35% van de stemmen de grootste partij worden. Onafhankelijkheid van Denemarken was een van de grote thema's bij de verkiezingen. De democraten willen dat Groenland een onafhankelijk land wordt... maar partijleider Jens Frederik Nielsen heeft gezegd dat hij dat goed wil voorbereiden... en eerst de economie onder controle wil krijgen. Een andere partij die het onafhankelijkheidsproces meteen wilde starten... staat op dit moment tweede. Een Russische politicus zegt dat elke deal over een eventueel staakt het vuren met Oekraïne... op voorwaarden van Moskou moet worden gemaakt en niet op die van Washington... Hij reageert daarmee op het Amerikaanse voorstel voor een wapenstilstand van 30 dagen. Oekraïne is daar gisteren mee akkoord gegaan tijdens gesprekken in de Saoedische stad Jeddah. De VS bespreekt het voorstel waarschijnlijk deze week met de Russische president Poetin. Na de gesprekken in Jeddah heeft de VS ook de levering van militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne weer hervat. Portugezen kunnen binnenkort voor de derde keer in drie jaar weer naar de stembus... Het parlement heeft het vertrouwen in het kabinet opgezegd. Premier Montenegro wordt beschuldigd van corruptie. De premier ontkent die beschuldigingen. Hij is van plan zich bij de nieuwe parlementsverkiezingen weer verkiesbaar te stellen. Het stadsbestuur van Amsterdam wil de verhuur van woningen van toeristen verder inperken. Aan toeristen verder inperken. Amsterdammers mogen hun woning vanaf volgend jaar nog maar 15 nachten per jaar verhuren... In 2019 werd dat aantal al verlaagd van 60 naar 30 nachten. In sommige wijken hebben bewoners nog steeds veel overlast van toeristen. Het weer. In het westen valt een bui. Verder is het droog bij temperaturen rond het vriespunt. Verder vandaag een mix van wolken en zon met ook af en toe een bui. En het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Joël et sa on regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. See Now in 1985.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 This feeling Never in your wildest dream Oh no Never in your wildest dream Did it ever feel this easy Never in your wildest dream Never in your wildest dream Oh no Yeah